In de Amerikaanse staat New York is korte tijd een gorilla ontsnapt in de dierentuin van Buffalo. Tijdens zijn ontsnapping verwonde het 24-jarige mannetje Koga zijn verzorgster. De aap ontsnapte uit zijn kooi die niet op slot bleek te zitten. Hij liep naar een plek waar alleen personeel kan komen en zag daar zijn verzorgster die hij in haar hand beet. Koga werd na drie kwartier door de dierenarts verdoofd. Verzorgers brachten hem terug naar zijn hok.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 Welkom bij Dit is de Nacht van dinsdagochtend 20 maart. We gaan het hebben over een onderwerp wat al een beetje in het verlengde ligt... waar het zojuist de afgelopen twee uur over is gegaan in Casaluna. Want deze nacht gaat het over eh, vroegtijdig het voortgezet onderwijs verlaten. Iedereen die kent wel iemand die om verschillende redenen school heeft verlaten. En jongeren die hun school niet afmaken, die lopen grote kansen om werkeloos te worden. En wanneer ze wel werk hebben, is dat meestal laag betaald. En daardoor is het risico groot dat ze nooit meer uit de marge van de samenleving komen. Met alle gevolgen van dien voor hunzelf en voor de samenleving. Zometeen een gesprek met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont over hoe wij omgaan met kinderen die niet voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij. I don't need a Dit is de nacht met Paul Carrick en I Need You. Sommige jongeren zijn ongeschikt voor het onderwijs. Dat zegt de VMBO-docente Henny van der Kamp. Ze stelt voor dat kinderen al op een veertiende van school moeten. Een gesprek met ontwikkelingspsycholoog Stefan Pont in de rubriek Achter de Voordeur. Over hoe wij omgaan met jongeren die niet voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij. Achter de voordeur. No, sir. We gaan praten met ontwikkelingspsycholoog Steven Pons. Steven, We gaan het hebben over kinderen die niet voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij. En hoe wij daar vervolgens mee omgaan. Twee mensen hebben de afgelopen week een noodkreet geslaakt. In de eerste plaats VMBO-docenten Henny van der Kamp. En haar noodkreet heeft volgens jou alles te maken met dit fragment van de scheepsjongens van Bontekoe. Ik wil naar zee. Ik wil stuurman worden bij de VOC. Je gaat niet naar zee! Nooit! Ik wil niet tussen vier van die vermuren leven. Ik wil geen smid worden op Ik kan dat niet! Ik ben scheepsjongen op het schip van Bontekoe. Ah! Ja, wat heeft dit te maken met uh, vmu docenten Henny van der Kamp, volgens mij? <laughs> Nou, ik heb in het voorgesprek gezegd dat er voorheen... Uh, veel meer mogelijkheden waren voor jongens van 14, 15... Om, uh, om alle energie die ze hadden, alle wensen die ze hadden... om daar uh, gevolgen aan te geven. Bijvoorbeeld door ergens een ambacht te leren. Bijvoorbeeld door je in te schepen op de grote vaart hebben wij nu een maatschappij zo hebben ingericht dat wij belangrijk vinden dat je een startkwalificatie haalt. En, dat, en elke, elke maatschappijvorm die je kiest, daar zijn een, is een aantal mensen dat daar niet aan kan voldoen. Hè? Dus de mensen die aan de bovenkant uitsteken, die noemen we wel kunstenaars. Hè? Dus die, die zich daar op die manier van losmaken. En aan de onderkant zijn er ook mensen die die vorm, die samenlevingsvorm, die bijvoorbeeld bij ons heel erg is van... Je moet, hè, die is heel rationeel en heel academisch, dat die daar gewoon... Uh, niet aan te pas komen. En dat die daar vroeger in bijvoorbeeld in het uh, ambachtelijk onderwijs... Ja, we hadden de technische school, we hadden de huisartschool. Precies. Uh, die hebben we nu niet meer. We hebben ja. nu het VMBO en dat, is, dat valt dan een beetje samen met de MAVO. Althans, daar gaat het naartoe. Waren ja. er toen minder van die uitvallers aan de onderkant dan nu? Is dat wat jij betoogt? Nou, ik ken de, uh, de cijfers niet. Ik denk sowieso dat er uh, minder uitval uh, uh, was... Uh, maar als je daarvoor nog gaat kijken... dan waren er gewoon allerlei mogelijkheden in de maatschappij... om als je niet aan die maatschappijvorm mee wilde doen... dat je, zoals ik eerst zei, moest weten wanneer de, de slag bij... waar kan je dan nog weten waar... Maar wanneer de slag bij Nieuwpoort was... He, om dat even als, um, als, nou ja, als, als voorbeeldje te gebruiken... Ja. en die moet je gewoon een bijdel in de hamer geven... en in een soort leerling, meester, gezel, He, die kan je eerst gezel worden. En daar, daar is voor een aantal kinderen, zou dat een oplossing kunnen zijn. Ja, want nu heb je gewoon kinderen die dat echt niet trekken. Dat soort dingen moeten leren, die gewoon op school zitten. Daar erg vervelend zijn, van school gestuurd worden. Maar op, op een gegeven moment belt dan de leerplichtambtenaar. En die zegt tegen die school, je moet hem gewoon nemen. Of, of je het nou leuk vindt of niet, hij moet daar gewoon zitten. Ja, nee, maar je moet, hij moet gewoon blijven. Ja. En wat je nu ziet, dan misdragen zich op een ene school. En je hebt een schoolplicht, een zorgplicht. En dan, en dan mag je hem van school afsturen als je een andere school gevonden hebt. Maar ja, dan krijg je een soort koehandel. Dat houdt een keer op. Ja, dat op. een gegeven moment ja. vind je geen school meer... en die persoon ja. gaat zich niet leuker gedragen. Nee. nee. nee. Is nee. het een serieus probleem? Wat is de omvang van het probleem? Nou, het probleem is uh, misschien in aantallen niet zo groot... alleen de consequenties zijn wel groot. Ik heb een tijdje geleden in een paroolcolumn geschreven... van voor elke school die je afbreekt... kun je een UWV-kantoor of gevangenis bouwen van diezelfde stenen. En daar blijf ik wel achter staan dat... Uh, je moet wel moeten proberen, alleen wat is die school? Je moet misschien eerder hebben over scholing is wat anders dan dat dat in een school plaatsvindt. Ja, want jij zegt, er zou eigenlijk een aparte onder, onderwijscategorie moeten komen... voor leerlingen die op zo'n gewone school niet meekomen. Nou, het is misschien ook een beetje ouder reflex, net als bij de, bij de, bij de krant. Is dat, voor vroeger als je je middelbare schooldiploma niet haalde... even de HBS, dan was je gewoon zuur. Maar nu gaan we steeds meer toe naar een leven lang leren. Dat is ook wat deze docent zegt. We gaan steeds meer door naar een leven lang leren. En razen even uit tussen je 14e en je 19e en... Uh, doe en, en, en ga daarna op je 22e het avondonderwijs in. Of, en, dan, en dan komen we elkaar wel weer tegen. Het ben je veel geschikter en ontvankelijker om onderwijs te ontvangen. Aan tafel hier mensen die uh, liever de school hadden overgeslagen... op de middelbare school, thuis. Uh, nee, o, ik niet. was jij braaf? Uh, ik zeg niet dat ik braaf was, maar uh, geef mij een hamer en een bijtel in handen... en ik uh, maak er ik een fijn over. Eildad okay. <laughs> uh, Mulder, was het iets voor u geweest? scheepjongen van bom te worden... Nou, misschien in de eerste klas van het gymnasium, ja. Maar daarna, daarna niet, niet meer. Daarna ja. was het over. Nee, maar het is ook niet zo dat elk kind dat verzet heeft tegen school. Uh, dat je zegt, nou ja, dan hebben we nog een, opl uh, een oplossing voor je. Maar dus ik hoorde maar... toevallig van de mede presentator dat hij heel ongelukkig was. Nee, ja, ik onderwijs. vond de medewaarschool ook helemaal niet leuk. Nee. De hele dag, man. Nee, oké, okay, maar je hebt het volgehouden. Ja, in die wel. zin, hè, dus... Uh, maar er is, er is een categorie... En daar, daar, ja, we kunnen ook met z'n allen besluiten, nou ja, goed, dit is nu eenmaal het systeem. En er is al vangnet, hè. Er zijn al, wat ik eerder zei, die time-out plekken. Ja. Uh, maar ik begrijp wel deze hartenkreet van deze docent net zo goed als ik de hartenkreet van de kinderrechters snap. Ja. Uh, Thijs? Ja, wat ik, wat ik heel erg mis, wij werken nu heel erg veel samen met scholen in het kader van de, van, van de bouw van die berg. En wat we wat wat heel erg missen en wat ik zelf ook heb gemist op school, is iets concreets. Ja. Iets in een soort ambitie. Het, is een, het lijkt alsof het systeem altijd boven de mensen gaat. En ik denk dat dit wel een goed voorbeeld daarvan is. Ja. Hey, hoe zou je dat dan voor je zien? Hoe moet je dat systeem dan? Hoe moet je die mensen uit het systeem halen? En hoe moet je ze dan iets concreets geven? Nou, uh, uh, precies wat jij mist... dat is natuurlijk ook de grote klacht van, van veel kinderen. Je zegt van ja, maar wat heeft dit met, met de toekomst uh, ja. uh, te maken? Of met wat ik. Uh, en daar is het van losgezongen. Dus scholing en uh, dat je iets met die scholing kan... Dat, dat je dat voelt, dat is ook heel erg belangrijk. Als, toen ik psychologie studeerde, was het vet, vet, vet prettig... als ik voelde van, oké, okay, wat ik nu leer... heeft met mij over vier jaar te maken. Of met en dit, dat dit is de dag zoveel jaar later. Sorry? Of met dit is de dag zoveel jaar later. Sorry. Dat je weet waar het voor deed. Ja. Even nog naar de kinderrechten, Want die heeft gezegd, kinderen van de delinquente ouders... die moeten misschien kort op de kinderbijslag. Ja. Wat vind je daarvan? Nou, ook snap ik die... Die reflex wel, alleen uh, ten eerste kun je afvragen of het uitvoerbaar is. Ik moet even goed zeggen, het gaat om de kinderen die delinquent zijn, niet de ouders. Nee, de kinderen zijn delinquent. En de ouders de oude die delinquent, de kind, nou delinquent, de ouders, ja, de, de ouders willen niet de aanwijzingen die ze krijgen uh, uitvoeren. Dus ga met je kind naar een psychiater. Dat doen ze gewoon niet. En dan doen ze dat gewoon niet. Dan en dan, dan hebben we geen pressiemiddelen, zegt zij. Hoewel, we hebben natuurlijk een ondertoezichtstelling en een uit huisplaatsing. Maar goed, dan hebben we... En zij wil daar dan nog bij... Uh, dat je dan die kinderen... of die ouders kunt kort op de kinderen bijstaan. Ja, Wat vind je ervan? Nou, ik vind dat een slecht plan, om twee redenen. Je maakt de mensen armer. Dat is al... Hè? Dus waarom willen ze uh, uh, uh, daar niet aan meedoen? En het is, zit een beetje, wat mij betreft... in de hoek van de opvoedkampen en de repressie. Daar hou je niet van, hè? Nou, ik hou er heel erg van als het zou werken. Maar we weten allemaal... Vanuit de wetenschap, dus de PVV hè, en die lubberskampen en zo. Oh, wat zou het prachtig zijn als dat zou werken? Dan zouden we het allemaal doen. We weten dat het niet werkt. We weten dat haltstraffen beter werken dan zelfstraffen. En je zegt, ja, dan moeten ze een beetje het pleintje vegen. Maar de recidive van haltstraffers voor het zelfstraffen. Is, hebben ze met Belgisch onderzoek. is gewoon de helft. Nou, je gelooft van... er niet in. Nee, en ik wou dat het zo simpel was. Nou, je stopt ze gewoon drie maanden in de bak... en als je het extra wil laten voelen, stop je ze zes maanden in de bak. Het gaat om het schrikeffect van de straf. En of die na drie maanden iets of zes maanden... dat is niet wat werkt. Het gaat erom wat je er in de ondersteuning volgens opzet. Een opname uit het programma Dit is de Dag. Thijs van den Brink in gesprek met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. En mijn vraag aan u deze nacht is als volgt. Heeft u zelf vroegtijdig school verlaten? Of kent u iemand uit uw omgeving? Dan is de vraag terugkijkend, wat is het effect geweest? En ja, waar bent u eh, nu terechtgekomen? Of waar bent u terechtgekomen in het verleden? Wat, wat, zeg maar, wat heeft u voor beroep uiteindelijk uitgeoefend? Dus heeft u zelf vroegtijdig school verlaten? Of kent u iemand uit uw omgeving? Ja, hoe is het daarmee eh, vergaan in het leven? Belt u 0800 1121. Dat is 0800 1121. Oh my lover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 Duet van Maria Menne en Matt Langer. Je hoort de habits in Dit is de Nacht. Waar we praten over het uh, vroegtijdig schoolverlaten en de keuzes die ook gemaakt moeten worden op de, uh, ja, op de middelbare school. Aan de telefoon heb ik uh, Willem. Goedenacht. Goedenacht. goedenacht. Willem, um, naar na welk jaar gaan we een beetje terug dat jij uh, keuzes moest maken op school? Uh, naar welk jaar? Oh? Dus denk ik 20 jaar geleden, zo'n beetje. Want ik ben nu 32, uh, 11, 12. Dus uh, ja, dan moet je een keuze gaan maken. Je, uh, wat wil je gaan doen voor de rest van je leven? Nou, dat was voor mij toen die tijd heel moeilijk. En... Wat, wat, wat, wat waren de keuzes die in je, in, in, bij je opkwamen als eerste? Ja, de, mijn ouders hadden toen nog een uh, eigen horecabedrijf. Dus ik denk van, ah, dat is hartstikke mooi. Ik word ook uh, kroegbaas, net als mijn vader. Ja. Dus ik ga die kant op, maar op school zeiden ze weer van, ja, uh, die jongen die kan makkelijk naar de HAVO of VWO's, maar stuur hem daar alsjeblieft niet naartoe, want hij is uh, veel te onrustig en hij houdt niet ervan om vijf dagen per week alleen maar in de boeken te zitten, dus uh, toen ben ik naar de LTS gegaan. En wa was je het eens met dat advies op dat moment? Of, of, of... Uh, ja, op dat moment wel, denk ik. Ja. Dat volg je dan ja, gewoon op, zo'n advies. Dan denk je van, ja, school die zal dat wel goed, uh, goed inzien voor mij. Ja, ik was toen elf of twaalf. Dus ja, wat ja, voor ja. verstandige keuzes kun je dan maken zelf. Ja, precies. Dus dat, uh, maar achteraf is dat ook wel goed geweest hoor. Want ik ben helemaal geen uh, theoriejongen. Want de, de examens en zo, dat soort dingen, er waren allemaal geen, ene, er, er was geen punt. Want dan zeg je, ik uh, ik leerde nooit, ik uh, maakte nooit geen huiswerk, Want daar had ik uh, voor die tijd in de klas over klaar. Uh, examens leerde ik nooit voor en toch allemaal met service achter negenders dus geslaagd en dat soort dingen. Ik leerde heel makkelijk. Ja. En, en waar, ja, kwam, waar en... kwam dan die onrust vandaan bij jou, Willem? Dat je, dat je, dat je toch moeilijk kon concentreren en, en, en ja, gewoon. Uh... Ja, als ik in de klas zat, dan weet ik nog wel dat ik de dingen die buiten aan de gang waren, vond ik mooier dan uh, in die boeken lezen, laat maar zeggen. Ah, jij zat altijd bij het raam? Ja, vaak wel. Gewoon... Altijd naar buiten te kijken of. Uh... Altijd druk met andere dingen dan met school. Ja, ja. Maar ja, ik heb alle, alle opleidingen die ik dan gedaan heb. Want ik ben van, uh, van de LTS uh, uh, geslaagd in constructieve techniek. Dus dat is weer uh, koken en chevières. Toen ben uh, ik later. Ik ik ga ik heel wat anders doen. Dan ga ik, uh, ga ik metselaar worden. Sorry. Dan heb ik nog een opleiding metselaar gevolgd. Ook uh, een opleiding voor twee jaar. Ook gewoon afgerond. Ja. Nou, dat vond ik dan ook niet uit. Nou, toen dacht ik, op de, ik denk, oh, dan ga ik wel vrachtwagen rijden of zo, dan heb ik een uh, opleiding gedaan tot vrachtwagenchauffeur, want dat is tegenwoordig ook een uh, zwa aardig zware opleiding. Ja, dat, dat is al heel verschillend allemaal, hè? Ja, dat is allemaal heel verschillend. Ik wist ook uh, uh, totaal niet wat ik wou. Alleen, ja, één ding uh, wat mij altijd getrokken heeft, is toch de muziek. En dan ook het muziek maken, maar ook, uh, ja, uh, uh, ja, wat er allemaal achter zit laat we zeggen, achter een kort licht geluid, dat soort de dingen. Te de techniek? De techniek ervan. Ja. Niet alleen, nou ja, ik speel zelf ook in een bandje, dus ja, muziek maken vind ik ook prachtig. Maar mm -hmm. nou ja, dan zit er weer, uh, mijn ouders zeiden van, ja is, uh, je bent zo'n muzikaal als de pers, is dan uh, ga, uh, conservatorium, kunnen we daar niet voor. Maar ja, dat zag ik alweer voor, me conservatorium, uh, ik had alleen maar in mijn hoofd zitten, dat is klassiek. En, ja, ja. en heel veel boeken en heel veel theorie. En toch weinig popmuziek toen de tijd? Nou, weinig. Ja. Zoals twintig jaar geleden. Dus, dat, uh, ja. dus ja, dat was het ook niet. Dus ja, toen mocht gaan werken en op een gegeven moment ben ik bij een groot uh, lichte geluidsbedrijf terechtgekomen. En uh, daar ben ik aan het werk gegaan en daar ben ik uh, vorig jaar zomer ben ik daar gestopt en ben ik voor mezelf uh, begonnen als, als uh, gitaartechnicus, en dat uh, backliner noemen ze dat. Dus backliner. Dus jij, jij zorgt ervoor dat de, de gitarist die lekker aan het spelen is, dat als die klaar ja. is dat zijn volgende gitaar weer klaar staat, die geef je ja. aan. Je sluit het aan allemaal. Ja, de drumstelletjes opbouwen, dat soort dingen. En uh, ja, de, de, er is ook geen, totaal geen opleiding voor, zo, voor, de, voor, voor dat vak. En Want, terwijl, uh, tegenwoordig voor lichte geluidsmensen, overal is, uh, vaak voor, ook voor de, voor de mensen zelf, uh, voor muzikanten. Die, die dan wel graag muziek willen gaan studeren, maar niet zo hoog komen. Uh, de conservatorium staat volgens mij nu bijna tien jaar voor de Herman Brood Academie. Mm -hmm. Dat is, laat maar zeggen, als je MTS of LTS niveau en je kunt aardig goed speelijke auditie doen, dan kan je best kans er aangenomen worden, dus dat telt af niet zo zwaar. En ja, ze zijn natuurlijk wel verplicht om de verplichte vakken te geven, zoals Nederlands, Engels en de, dat soort dingen. Ja. Nou, voor de rest ben je wel heel veel bezig met muziek, zonder dat je echt heel veel in de theorie zit. Hm. Dus als ik jou zo hoor, dan als die opleiding er toen was, toen jij die keuze moest maken, toen je een jaar of uh, 16 was, of misschien al eerder, ja, dan, dan had je dat gelijk gedaan? Nou, ik ik het meteen gedaan. Ja. Dan had ik het meteen gedaan. Maar dan had het misschien het leven of, uh, of het werk waar ik nu doe, gewoon hetzelfde eruit gezien als nu. Ja. Want je komt, net terug, je komt net terug van een klus? Ik kom nog net terug, ik ben nog net onderweg. Ik Kom net uit uh, Rotterdam. Ik uh, ben uh, nu een meer met Delma. Uh, Aha, wat leuk. Hey, en Willem, Willem, wat trekt jou dan zo in die, in die, in die techniek? Want je bent toch wel een beetje op, uh, nou, op late tijden nog aan het werk en bezig. Wat vind je er nou zo leuk aan? Uh, ja, vooral het soort werk. Maar de, ja, gitaar, muziek, alles. Het uh, is gewoon een fascinatie. Het is ook gewoon als hobby, laat zeggen, als kleine jongen gaan gitaar spelen en dat soort dingen. En uh, ja, als je daar langzamerhand je werk van kunt maken. En je ziet natuurlijk een op. Ja, het is ook een beetje ja. de vrijheid die je trekt. Ja, je reist erop. En dat is ook uh, met vorige uur van Casaluna, laat maar zeggen, ik ook kan bellen. Van, ik ben wel blij dat ik me nou al mijn eigen tijden kan bepalen. Want ik heb zelf een hekel aan vroeg opstaan. Maar ik bijvoorbeeld mijn zoontje naar school moet brengen. dan sta ik met plezier om 18 uur we op. Ja, en nog even terugkomend op dan toch uh, al de, de vraag die ik, uh, die ik stelde uh, deze nacht. Daar dan, dan voelde jij niet, nog niet helemaal aan. Maar misschien kan je daar wel, wel wat een, een antwoord op geven. Want de vraag is: Heeft u zelf vroegtijdig school verlaten. of kent u iemand uit de omgeving? En terugkijkend, wat is het effect geweest? Um, heb jij daar ooit zelf over nagedacht? Dat je zoiets had van: Ja, weet je, al die opleidingen. Ik heb een beroepskeuzetest moeten doen. Uh, eetje, ik stop gewoon met de school. Nou nee, dat is een beetje in mijn opvoeding dat mijn vader altijd wel zei van uh, het is wel belangrijk dat je wat op zak hebt voor het geval daar. Ja. Dus ik heb wel gewoon tot mijn uh, leerplichten afgelopen, waar ze ik zeggen, netjes alle scholen afgemaakt en opleidingen afgemaakt. Maar ik was wel van plan om uh, met de LTS, uh, om met die hele opleiding te stoppen van constructieve techniek en totaal wat anders te gaan doen. Mijn vader die zei al van, ah, je moet nog een jaartje, kom uh, maak het even af. Dus ja, heb ik heb het even afgemaakt. Maar het heeft wel uh, misschien, misschien een paar weken in mijn hoofd uh, gesproken van, ik stop ermee. Maar... Ja, ja. Toch blij achteraf dat je het niet gedaan hebt. Nee, maar je hebt toch een aantal papieren op zak waar je misschien later of ergens nog wel weer mee op terug kan vallen. Ja, ja. Nou, je, je zegt net, je hebt een zoontje. Uh, stel dat hij nou ook een beetje straks uh, onrustig wordt... en uh, veel naar buiten kijkt. Uh, een beetje toch uh, de kant van zijn vader opgaat. Wat, wat geeft hem dan voor advies als hij op een gegeven moment ook zegt... nou, pa, ik, ik vind helemaal niks hier. Ik, heb, ik, ik, ik, ik, ik houd het niet meer vol. Ja, ik zou hem gewoon wel zeggen dat je gewoon moet doen... Uh, wat voor hem uh, ook het beste lijkt. Maar ja, je hebt tegenwoordig ook iets meer kennis in opleidingen... als twintig jaar geleden. Ja. Dus ik denk, ja... Ik heb er eigenlijk nog niet zo over nagedacht, maar ik denk dat er, dat er, dat er best wel iets is wat, wat hem interesseert, of gaat interesseert, maar hij is nog 3,5. Mm -hmm. Dus het duurt nog uh, een dikke 10 jaar voordat hij uh, naar die grotere scholen gaat. Nou, misschien zijn er dan nog wel meer keuzes waar hij... Uh... Is... Maar ik zal het wel belangrijk vinden omdat uh, ja, de, de, de maatschappij zelf die vraag voor Dat je, Dat je een keuze maakt? De, de, de, als je nog verder terugkijkt, om zeggen, zoals mijn vader, ja, die ging mijn elf jaar van school af en die ging werken en uh, het was klaar. Ja, ja. En hij is ook uh, ja, een kroegbaas met uh, ja, verdiend genoeg en dat soort dingen. En is nou uh, fijn met pensioen en alles mm -hmm. ja. zonder enige opleiding. En uit die tijd zijn er honderden mensen die zijn miljonair geworden zonder dat ze één plezier kunnen optellen. Ja. Nou, dus, ik, ga, ja. ik ga de komende twee uur nog op zoek naar voorbeelden ervan... van mensen die inderdaad echt vroegtijdig school hebben verlaten. Dus als je al zegt, jouw vader bijvoorbeeld, een voorbeeld ervan. Maar dat is natuurlijk wel misschien een hele andere tijd... dat, je, dat er bijna geen vervolgopleidingen waren. Nee, maar ja, tegenwoordig uh, de maatschappij die vraagt er ook om. Ja. Tegenwoordig vinden ze het belangrijker dat je een papiertje hebt... dan dat je ervaring hebt. Ja. Ja. Ik wil in ieder geval bedanken voor het bellen, Willem. Uh, leuk even ja. gesproken te hebben en uh, goede reis naar huis. Ja, dank Je moet nog twee minuten of zo... Thuis. Helemaal goed. Een goede nacht nog. Dankjewel. Ja, tot wel. Dankjewel. En belt u naar 0800 1121 om uh, te reageren. Misschien heeft u, bent u zelf al vroegtijdig, heeft u school verlaten om een bepaalde reden. En ja, wat was dan die reden? En, en misschien kent u wel iemand uit uw omgeving waarvan u zegt... ja, die persoon heeft ook school verlaten. Dat was helemaal niks. Maar uiteindelijk is die daar terechtgekomen. Uh, links, rechts, uh, noem maar op. Is het positief of negatief uitgepakt? 0800 1121 Stay. Deel de Cijm van Bob Seeger hier in Dit is de Nacht. Heeft u zelf vroegtijdig school verlaten of, of kent u iemand uit de omgeving 0800-1121? Aan de telefoon heb ik Henk. Goedenacht. Ja, goedenacht. Dag Henk. Jij hebt op de middelbare school, uh, daar ben je vroegtijdig uh, van afgegaan. Ja, vroegtijdig. Die middelbare school vond ik in het begin heel leuk. De eerste klas. Toen was ik ook heel erg goed. De tweede klas begon ik het een beetje minder te vinden. De derde klas begon ik het ongelooflijk vervelend te vinden. Toen ben ik blijven zitten. Ja. Toen moest ik het overdoen. Dat heb ik toen wel weer heel goed gehaald. En in de vierde klas ben ik er met Pasen mee opgehouden. Ik zag het helemaal niet meer zitten. Want je dacht je gaat de eindstreep niet halen met de examens die eraan zitten te komen? Of? Nee, daar was ik helemaal niet bang voor. Ik stond ook toen ook helemaal niet zo slecht voor. Maar ik zag die hele lange rit niet meer zitten. En ik was toen niet van plan om naar een universiteit te gaan. En ik had een beetje een, voordeel, een voorbeeld aan de jongen die naast mij zat, Noorderbenen, in die klas. En mijn buurjongen was ook nog. En uh, waar ik ook mee goed mee bevriend was, die was er eerder al afgegaan. Uh, we, zelf, uh, we hebben eigenlijk toen allebei dezelfde uh, keuze gemaakt. We zijn toen gegaan naar de Rijkshogere School voor Tropische en Subtropische Landbouw in Deventer. Zo heette die toen nog. Aha. Maar kon je, kon je daar dan naartoe? Kon je daar toegelaten worden? als je op, uh, Ja, dat was net hè? als bij een HTS. Dan moest je een jaar lang... Dus je had, was, ah, okay. dat heet op de, HTS, op de HTS, een voorbereidend jaar. Mm -hmm. In Deventer waren ze veel uh, realistischer. Dat heette gewoon het eerste jaar, want mensen met uh, HBS A of Gymnasium Alpha moesten dat eerste jaar ook door. Om de exacte vakken bij te werken. Ja, en wat, wat wilde jij worden toen jij echt jongens, had je toen al een bepaald beroep in je hoofd... waarvan je dacht, van, nou, dat lijkt me heel mooi om dat later uit te oefenen. Nou, ik wou, toen leek mij echt leuk om de tropische cultuur in te gaan. Dus en, aan de andere kant van de evenaar. Mijn verhaal is nog niet helemaal af. Ik, uh, ik heb dat gedaan. Ik heb dat afgemaakt. Dat heb ik goed gedaan. Ik heb daar facultatief, dus vrijwillig, bodemkunde gespecialiseerd. En later heb ik Nijenrode gedaan, bedrijfskunde. Aha. En die vriend van mij, die is hier nu professor in Groningen. Ik vind het wel opvallend, dus dat, dat, dat, dat merk je natuurlijk tegenwoordig ook eh, veel bij jongeren die vroegtijdig school verlaten. Dat natuurlijk ook de omgeving een rol speelt: hè? de opvoeding, maar ook in welke vriendengroep ze zitten, eh, wat, wat die allemaal doen. Je had ook een vriend waar je misschien toch aan opdrok. Ja, die, die, die op keuze ik keuze ik, ik, kan, ik kan het moment nu nog terug vertellen: dat hij met de kerstdagen tegen mij zei: Ik zie het helemaal niet meer zitten, ik hou ermee op. En die is toen eigenhandig, uh, ja, zonder overleg met zijn ouders, naar die school toegegaan. En heeft gevraagd wie daar terecht komt. Ja, dat kon er al een jaar later. Ja. En, en, en jij wil je, je ouders? Wij, toe. Werden, wij werden dus van huis uit erg gestimuleerd om die middelbare school, en dat was het Erasmus-systeem, om dat wel af te maken. Ja. Dus het was een, ja, voor mijn ouders een begin nog wel even schrikken. Ik zei ook toen, ook, ik ga niet verder. En dat had ook. ja... ...nogmaals heel erg te maken met dat die, dat die horizon heel erg veil lag. En uh, dat je dus weinig concreet in de vingers had. Mm -hmm. En uh, zoals ik al zei, die jeugdvriend van mij die, uh, die heeft een ander traject gegaan... gegaan ...die is later via van mij gaan studeren, diergeneeskunde tegenwoordig. En die is hier uh, in Groningen later... Uh, ...die is gepromoveerd ook en later in Groningen hoogleraar geworden... Dus dat dramatische over die schoolverlaters... ja, ik begrijp het enerzijds wel... maar wat ik in al die discussies niet begrijp... over die onderwijsveranderingen... en ik heb er vele gezien... Mm -hmm. is dat je altijd psychologen, pedagogen... onderwijzerskundigen, et cetera, hoort... maar ik hoor bijna nooit iets van de mensen... die er zelf bij betrokken zijn geweest. Ja, net even die meneer in jouw uitzending. Ja, ja. Die, dus, die het dus in mijn ogen heel goed gedaan heeft... Ja. Ik kan je vertellen, Henk, als je nog uh, ongeveer uh, iets meer dan een half uur kan blijven luisteren, dan hoor je ook een uh, reportage nog van een aantal uh, mensen die vroegtijdig school hebben verlaten. en die weer aan het proberen zijn terug te komen op een opleiding. En wat daar ook de moeilijkheden van zijn. Ja, maar afrondend wou ik zeggen dat je dus veel meer mensen hebt zoals ik. die via een omweg uiteindelijk bij het doel komen wat ze wel willen bereiken. Ja. En, en, en was het dan voor jou niet een optie om dan nog iets langer toch even te blijven zitten op je middelbare school, zodat je niet dat ene basisjaar uh, langer hoefde te maken op je volgende opleiding? Nee, dat was het niet. Ik wou daar weg en ik heb dat jaar extra uh, op de koop toegenomen. En ik weet nog dat een paar jaar later mijn eigen vader destijds zei, jij was je tijd ver vooruit. Want toen kreeg je de mammoetwet en de HAVO ja. en het heeft je in wezen één jaar opgeleverd in plaats van gekost. Aha. Dus dat was dan een, een mooie bevestiging eigenlijk op de keuze die je gemaakt hebt toen de tijd. Ja, het is een heel traject geweest, maar uh, al, en al heb ik het ook nog heel snel gedaan. ook nog. Ja. Henk, ik wil je bedanken voor je belletje naar de uitzending. Ja. En ik wens je goede nacht nog. Ja, jij ook. daar. Ik ga naar Meri. Goeien nacht. Uh, ik denk dat die meneer voor mij, Henk, uh, een hele wijze opmerking maakt ook. Dat je mensen de vrijheid moet gunnen om hun eigen weg te vinden... Uh, mijn zoon heeft uh, voortijdig zijn studie beëindigd. Hij heeft nog net spropenduizen gehaald. Hij ging uh, IT en hij was zeer gemotiveerd toen hij aan begon. Maar uiteindelijk uh, uh, ging het niet. Uh, hij had het denk ik best wel gekund, maar hij was afgeleid. Uh, en waardoor was hij afgeleid, denk je? Uh, uh, uh, nou, dat is persoonlijk. Okay. Uh, uh, hij heeft uiteindelijk zichzelf heel goed hervonden. Hij heeft een aantal jaren bij een bedrijf gewerkt, gewoon wat administratief. Uh, maar hij kwam het laatst bij het bedrijf en bij een reorganisatie werd hij natuurlijk als eerste ontslagen. In, tijdens zijn uh, werkloosheid heeft hij uh, van alles en nog wat ondernomen. En uiteindelijk werd hem een baan aangeboden die hetzelfde was als bij dat vorig bedrijf. Maar dat wilde hij eigenlijk helemaal niet. Hij had bedacht dat hij op 1 januari van het jaar daarna... Uh, bij zichzelf in dienst zou kunnen komen met waar hij mee bezig was. Maar het was nog maar Augustus. Hij is toch in diepe gesprongen. En dat vind ik ook heel dapper van hem. En het is hem ook gelukt. En met uiteindelijk ook een uh, uh, medescholier van hem. En uh, ze zijn nog steeds compagnons. Hij is nu 42 en ze hebben een heel fijn bedrijf. Ja. En een bedrijf ja. ook, ook in, uh, in welke richting? Uh, nou, helemaal niet met IT. Ja, dat komt natuurlijk wel van pas als je daar handig in bent. Ja. Uh, maar ze geven uh, cd's uit, ze waren displeased, dat er niet zoveel hardrock cd's werden uitgegeven uit de underground muziek. Aha, wat leuk. En, uh, ja. nou ja, nu, nu doen ze ook wel heel veel andere... ...andere cd's. Ja. Niet alleen nog ook, maar daar zijn ze echt jarenlang mee bezig geweest... ...en het bedrijf loopt echt als een trein. Ja. En dat was de grote liefde. En dan denk ik... Uh, ...het is veel belangrijker dat je doet wat je fijn vindt om te doen... ...dan dat je een zo hoog mogelijke opleiding... Uh, wil voltooien. Ik heb ook nooit uh, druk uitgeoefend op allebei mijn nee. kinderen. Nu. Maar, maar dat, dat ben ik met je eens, Mary. Wat je zegt, dat op een gegeven moment wel die vrijheid moet zijn van uh, keuzes van opleidingen. Dus soms kan dat natuurlijk je een jaar kosten. Maar je hebt natuurlijk ook een, een, een cruciaal moment als je echt op het voortgezet onderwijs zit. Als je bijvoorbeeld op het derde jaar in het derde jaar zegt van nou, ik ga er vanaf. En dan heb je dus geen diploma. En dat, dat gebeurt ook uh, uh, nou, veel bij jongeren. Ja, nou dat heeft mijn dochter dus ook gedaan. Hij is uh, naar de MAVO naar de HAVO gegaan en in de vierde klas uh, zag ze het gewoon niet meer zitten. En na de MAVO had ze al gezegd van oh, ik wil gewoon een specialist worden. En waarop ik haar het heb afgeraden, zo van... ach joh, al die uh, moeders die een, uh, kinderen de, waarvan de kinderen de deur uitgaan... hebben een kamertje overvolgen en uh, een commercieel opleiding... dat schoonheidsspecialisten, joh, er is geen droogrood in te verdienen. Ga eerst nog even verder kijken. Dus toen heeft ze toch eens naar de HAVO gegaan. Maar ja, onderweg kreeg ze een uh, nierbloeding in het ziekenhuis teruggekomen... en ja. daarna ging het gewoon niet. Ze is wel de vierde klas doorgekomen, dus het scheelde eigenlijk maar een jaar. Uh, om maar een heeft ze het uiteindelijk afgemaakt? Nee, ze heeft het dus niet afgemaakt. Nee. En ze is toch toen die schoonheidsopleiding uh, gaan doen, heeft ze gedaan, vier jaar, en met heel goed gevolg heeft vijf jaar als zodanig gewerkt bij Hotel Klas waar zo'n schoonheidssalon uh, was, en Uiteindelijk vond ze die buitenkantwereld ook maar niks. En ze werkt nu bij Amnesty tot de volle tevredenheid. En dan denk ik ook, oh, het is zo belangrijk dat je je hart volgt. Het gaat niet om dat je door je ouders vooral gedwongen wordt hoger, hoger, hoger. Ja. Hoe is dat het bij belangrijkste jou zelf, hoe... is dat je gelukkig ja. bent ja. in je vak. Ja, natuurlijk. Hoe is dat bij jou zelf gegaan uh, vroeger, Mary? Toen jij jong was en toen jij keuzes moest maken op school? Wat, wat voor uh, keuzes heb jij gemaakt uiteindelijk? Ja. Nou, ik heb mijn middelbare school uh, wel afgerond... Ik wilde Nederlands gaan studeren. Uh, had ik, toen had je nog geen, uh, hoe heet dat ook weer, geen uh, studiefinanciering. Mm -hmm. Maar ik, had wel een, ik kreeg wel een rentloos voorschool. Dat was me al toegekend. En heel dom, een heel uh, ouderwets. Ik kreeg verkering in mijn eindexamentijd. En toen ja, dacht ik: ja. ja, ik moet wel. Uh, die opleiding duurt waarschijnlijk. Nou ja, hij duurde vier jaar, maar ik dacht, dat wordt vijf jaar. Als je dan vijf jaar voor de klas ging staan, hoefde hij het niet terug te betalen. Maar jij zag dat stel, niet zitten. Stel dat ik in die, binnen tien jaar trouw, dan trouw ik met een schuld. Dat doe ik maar niet. Stom, maar ja. uiteindelijk, ik ben de journalistiek in gegaan door toeval. En ik heb daar uh, heel, uh, heel veel plezier aan beleefd. Ja, en, en heb je en, voor de journalistiek een opleiding gedaan? Of ben je er gewoon echt door het te doen, nee, uh, ben je het gaan leren? Nee, die bestond nog niet. Ik, uh, ik heb heel veel moeite moeten doen om bij een krant te kunnen komen werken. Want één meisje was, mm -hmm. één vrouw was wel genoeg voor de mode en de recepten. Mm -hmm. <laughs> ja, dat was toen nog zo. En toen ik uiteindelijk een baan had, was in april. Ging in september de school voor de journalistiek van start. Ja, ik denk, dat ga ik niet doen hoor. Want dan komen we straks met die hele bubs mensen van die school af. En die willen ook allemaal het werken, ja. Ja, kan ik weer vroeten om een baan te vinden. Ja. En, en, en ja. werk je dan nog steeds als journalist, Mary, op dit moment? Nee, ik ben uh, nu 66 en uh, ik hoef niet meer te, te werken. Ik, maar ik, ik doe wel dingen. Ik ben aan het schrijven, een boek aan het schrijven en zo. Ja. Want, want, Daar heb want, ik veel plezier aan. Ja, dat is uiteindelijk wel iets wat je, wat je, wat je heel leuk hebt, hebt gevonden altijd om dat te doen. Dus met, bezig te zijn met schrijven, met, met informatie opzoeken... Ja, ik vond vooral onderzoeksjournalistiek het leukst. Maar op een gegeven moment in 1990 had ik er echt helemaal genoeg van. Toen vond ik het opeens zo'n buitenkantwereld. Uh, zozeer toch gericht op alles wat misgaat. Wat niet goed gaat. En daarom ben ik dan ook zo blij met zo'n programma als De Wereld Draait Door. Waar ik blij van word. Naast uh, een programma van Paul Witteman. Waar toch ook heel veel aandacht is voor wat niet goed gaat. En Dat vind ik wel jammer. Maar ik heb... U altijd heel erg bewonderd in de manier waarop u de journalistiek bedrijft. Ik luister altijd met heel veel genoegen naar de programma's waar u in uh, uh, optreedt, presenteert. Waar ik in optreed? Nou ja, waar je in presenteert bedoel ik. En wat voor programma's zijn dat nog meer dan? Nou, gewoon de, de Radio 1. Ja, dat is alleen de, alleen de nacht hè, waarin ik presenteer. Dus dat u niet geen namen door elkaar haalt en poppetjes. Oh. O, dan ben ik in de warme thuis van de drie. Ja, dat, precies. Dat is inderdaad... Uh, ja. Oh, oké. Okay. Dat, dat, dat ben ik niet zo. Ik ben uh, Herbert, nee. dat is mijn voornaam. En uh, ik zit hier heerlijk in de nachten te presenteren. Dus dat u niet okay. denkt dat ik ook op de beeldbuis verschijn. Nee, nee, nee. Nou, dan heb ik toch twee mensen door elkaar gehad. Sorry. Dat, dat geeft helemaal niets. Ik vond het leuk om met je gesproken te hebben, Miriam. Om even een kijkje te krijgen hoe jij daar als moeder mee bent omgegaan... met een zoon en een dochter. En ja. ook uh, ja, de keuzes die je zelf gemaakt hebt. Ja. Ik wil je daar... Goeiedag, dankjewel. Ja, en bedankt voor het bellen. Goeienacht nog. En uh, belt u ook uh, over uh, uw verhaal. Heeft u misschien zelf vroegtijdig school verlaten... of kent u iemand uit uw omgeving? Misschien uw eigen zoon of dochter, zoals een voorbeeld zojuist bij, uh, bij Mary. En ja, wat is terugkijkend erop het effect geweest? Heeft dat uh, positief uitgepakt of negatief? 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Radio 1.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 separate our oh, love no. ja dat moet ik zeggen. Sing a songwriter, Joss Girls, met For You. En, uh, hij heeft een prachtig album gemaakt wat overigens gratis is te downloaden vanaf zijn eigen site, josgirls.com. U luistert naar uh, Dit is de Nacht waar we het uh, hebben over vroegtijdig school verlaten. En aan de telefoon heb ik Peter, nacht. Ja, goeienacht. Dag Peter. Dag Peter, jij bent onderweg en uh, jouw dochter die heeft op dit moment uh, een keuze gemaakt om een opleiding af te breken. Hè? Ja, die had... Die was volop bezig in een uh, met de hbo uh, opleiding uh, verpleegkundigen mm -hmm. en uh, ja, die had uh, een, uh, twee maanden geleden had ze een, uh, een eigen cv helemaal opgesteld voor eventueel te solliciteren. En uh, bij toeval kwam de uh, zat zat namen van een referenten ondergezet. En uh, ja, weten die mensen daarvan af? Hey, dat weten ze niet. Nou, uh, uh, toen hebben ze die persoon ingelicht. En een van die personen die kwam dus met de opmerking van nou, we hebben eigenlijk op het ogenblik wel ruimte voor een, uh, een verpleegkundige voor 16 uur. Lijkt uh, lijkt niet wat, want ze hadden uh, goede referenties er en uh, ook een hele leuke stageperiode achter de rug. Ja. En uh, er is ze op ingehaakt en uh, naast de opleiding kon ze dus 16 uur het dienstverband krijgen, heeft ze aanvaard. En uh, ze zit er een maand op de dienst en dan krijgt ze een... Uh, Krijgt ze een volledig contract aangeboden? 32 uur. Plus een uh, gespecialiseerde opleiding op de geriatrieafdeling. waar ze op stage heb, waar ze dus ook werkt op dat moment. Ja. En ja, toen uh, was de keuze op dat moment geworden. van. Uh, ja, wat ga ik nu doen? Ga ik dat uh, echt specialiseren? Ook in hetgeen wat ze dus ook echt leuk vindt. Mm -hmm. waar het uh, er hard ligt om het zo maar eens te zeggen. Ja, maar. maar dat is, dat... Dat, dat, specialiseren, opleiden, dat specialiseren kan dus zonder een, die hbov vooropleiding. Dat werd dus ja, aangeboden, dat is mogelijk. Ja, dat is gewoon een, een, een interne opleiding van drie jaar in het, in het ziekenhuis. En, waarof het dus ook inderdaad, ja, dat, dat, zei het net al, dat ligt een hart gewoon. En, ja, dat ja. is ontzettend leuk om dat te doen. Ja. En ja, toen was, dan is natuurlijk gevoelsmatig, de, die volgens onze vorige spreekster zei... Je moet ook je hart wel eens volgen. En, uh, en dat was... Uh, Peter, ben je daar nog? Je ja. horen met je gevolgen. Als je je studie zelf Peter, je valt regelmatig weg. Volgens mij bel je met een car kit, Dus misschien heb je de mogelijkheid om de telefoon aan je oor te houden. En dan kun je wel beter verstaan. Of je rijdt op dit moment door een tunnel. Ja, en... hoor. Peter, je valt ja, dan steeds dan weg. Hoor. Je valt steeds weg, dus ik, ik, ik heb hele delen gemist en dat was de verbinding. Waarschijnlijk rijdt Peter in een tunnel. Helaas, ik ga naar uh, Ruud. Goeienacht. Ja, goedemorgen. Dan Ruud, jij uh, zit ook te luisteren naar de uitzending en je belde en je vertelde al van. Ja, ik vind jou, uh, moet je. Moet luisteren? Ik luister altijd naar jullie uitzending. Ik vind het uh, wereld. <laughs> nou, dat is, dat is mooi om te horen. Maar en... ik heb ook uh, ja, uh, vroegtijdig mijn opleiding uh, afgebroken. Mijn en, vader had een En welke opleiding was dat? Wat zeg je? Welke opleiding was dat? Dat was in uh, richting woninginrichting en uh, meubelstopveren, stofveren, dat soort dingen. Ik heb vroeg verlaten en ik ben uh, ja, in transportbrand uh, gegaan, zeg maar, met vrachtwagens en zo. Nou, ik ben overal in de hele wereld geweest, hoor, echt uh, met de vrachtwagen zelf en... Uh, zou je de radio willen uitzetten, Rut, Want ik hoor je terugkomen via moment, de telefoon. Momentje, momentje, momentje. Sorry. Radio is uitgezet. Ja, dankjewel. Hey, maar maar Rut, je was dus bezig met, uh, met een opleiding voor stofferen en bekleding. Stofferen, meubel, uh, hele gebeuren. En uh, je krijgt er op het eerst de balen van. Toen ben ik op een vrachtwagen gestapt in Scheveningen. En, en hoe, oud was je? Hoe, hoe, hoe jong was je toen of hoe oud? Uh, ik was twintig uh, jaar. zo. ja toen had je allemaal niet dat gezeur nodig van uh, chauffeursdiploma's en zo. en uh, dat zeg ik nu nog steeds. Uh, vroeger had je uh, echt uh, chauffeurs, weet je, voor het buitenland. En ik ben hier echt met de, vanuit Scheveningen met de vrachtwagen in Irak geweest, Iran geweest en. Uh, Ah, ja, gewoon een uh, wereldleven, joh. Ja. Dat is heel en, iets en... anders dan waar je je diploma voor hebt, joh. Precies. En waarom heb je die keuze gemaakt om toen op de vrachtwagen te stappen? Wat, wat trok jou? Het vrije leven. Gewoon leven. En uh, ja, uh, ik zeg het, ik heb, over, ik heb uh, ook jaren in Brazilië gewoond. Echt uh, wereld daar zo. Ik hou van het leven, joh. En uh, ja, met, uh, met stofferen, dan dus zit je de hele dag dus je in een hockey en... Uh, Nee, je maakt ineens een keuze, joh. Ja, ja. Je bent echt een vrijbuiter ook. Je houdt van de vrijheid. Ik ben echt een vrijbuiter, daar ben nee. ik nu nog steeds, joh. Ik ben nu 62 jaar, dus uh, ik ben nog steeds een vrijbuiter, joh. En als er iemand... Is... Maar tegenwoordig, uh, ik heb het godzijdank nog niet nodig, maar ze vragen wel eens af en toe ook een ritje of uh, voor iemand die uh, ja, die zit zonder een chauffeur. En uh, nou, Ruud, uh, doe je dat? Nou, dan ga ik, joh. Zonder probleem, joh. Het is een leven, joh. wereld. meen ja. ik echt, joh. Ja. Heb je nog een mooie herinnering van een, van een rit die je hebt gemaakt, bijvoorbeeld naar Turkije toe of naar andere uh, verre landen? Nou, de, de mooiste herinnering die heb ik uh, echt van, uh, dat is mijn rit geweest naar Irak. Daar ben ik in Bagdad geweest met de vrachtwagen vanaf uh, Scheveningen naar Bagdad toe, joh. Het is een entweg, joh. En ja, twee keer onderweg, joh. Echt wereld en wat je niet allemaal meemaakt en ook, uh, je kent de mensen zo, ook heel Turkije door en zo, mensen echt vriendelijk en uh, daar, daar kom je niet in een restaurant, nee, daar kom je echt uh, gewoon binnen, ja, je spreekt de taal niet, ik spreek geen Turks en zo, maar de mensen in Turkije ook zo vriendelijk, joh, van, heb uh, je... Nou, kom maar dan kom je in de keuken en dan moet je aanwijzen wat jij wil eten. En dat soort dingen, joh, dat is toch wil? Ja, dat, dat, klinkt, dat klinkt echt als een film uh, wat je meegemaakt hebt in je leven, Rud. Ja, maar ik denk, ik denk dat het niet meer bestaat, joh, dat dat, uh, dat soort dingen echt. En ik, uh, ja, ik ben nou uh, echt 62, joh, maar ik zou graag nog zo'n rit doen daar die kanten uit. Ik meen het echt, joh. Ja, en wat houdt je tegen dan iemand uh, die een vrachtje voor je heeft? Joh, ja, iemand die, als er iemand is die zegt: verruk, doe een rit van mij. Ik heb echt de, de gekste dingen. Ik heb bij de. Ik noem geen namen van bedrijven waar ik gewerkt heb. Ik heb in Scheveningen gewerkt. Ik heb in Spijkenissen gewerkt. Bij een heel groot bedrijf. Daar ben ik jaren in bedrijf of in, in dienst geweest. Ja, als, als ze Spijkenissen zeggen, dan weten ze. De, de namen van het bedrijf, maar ja. ik noem het niet. Het was groen-geel. en ja. Wereldse, echt ja. joh. Hey, maar Ruud, Ruud, Ruud joh. Heb, heb je dan later ook nog uh, aanvullende papieren moeten halen. voor je, voor je vrachtwagenrijbewijs? Nee, heb je toch... ik heb dat niet nodig. Dat is uh, uh, omdat ik de leeftijd heb. Ik heb geen chauffeursdiploma nodig en zo. Maar dat was een... ik. Ik chauffeursdiploma, is voor mij. Het is gewoon. Ik, het is voor mij gewoon een lachertje. Het is gewoon. Uh, ja. Voor mij zakkenvullerij, joh. Want. Als je nou ziet, dan haal je een chauffeursdiploma hier zo. Nou, dan zie je een vrachtwagentje voorbij komen van een rijschool en zo. Het is allemaal zakkenvullerij, joh. Maar de echte chauffeurs van vroeger, joh. Ik, ja. Ja, ja, ik, echt, ik, ik, joh. ik denk dat je nu wel heel veel chauffeurs een beetje wegzet in een hoekje... die zo'n uh, keurige opleiding hebben gevolgd, uh, Ruud. Ja, die het nu doen, maar echt... Maar kijk nou eens hier, joh, dat... De, de, de, Echt, joh, dan zie je allemaal rijscholen. Voor mij is het zakkenvullerij. Of je bent chauffeur of je bent een niet, joh. Ik nee. heb vroeger in het Westland gereden in de groentes en alles. en Maar ik besla Ruud, als ik besluit ja? morgen op een vrachtwagen te stappen... dan heb ik echt wel wat lessen nodig, hoor. Ja, dan heb je wat lessen nodig. Uh, dat is wat lessen nodig. Maar een diploma, joh. Ah, ja, maar gevaarlijke stoffen, Ruud, daar moet je mee rijden. Je moet dat allemaal... is heel wat anders. Daar heb ik alle diploma's, daar heb ik alle cursussen voor. Oh, dus je hebt wel aanvullende dingen gedaan uiteindelijk? Ja, die heb ik, die heb ik gehaald voor gevaarlijke stoffen. Dat is wat anders dan met een vrachtwagen rijden. Ja, precies. Nee, Maar dat bedoelde ik ook. Ik bedoel, heb je nog aanvullende cursussen gedaan? Ja, ik en... heb en... alle gevaarlijke stoffen. Ik heb, ik, heb, ik, ik heb alles, joh. Het hele gebeurt... Maar als je dat ziet, joh, hier komen dan. Uh, ik zie dat hier, ik zit in het huis, dan zie je die vrachtwagens hier voorbij komen. Voor een chauffeur diploma is. Uh, ja. Nee, als je gevaarlijke stoffen, dat is heel wat anders. Dan moet je weten waar je mee bezig ja, precies, bent. Precies, precies. Maar de keuze die jij toen gemaakt hebt, even terug naar het begin. Je, je deed een opleiding voor uh, stofferen en uh, daar was je mee bezig. En... Ja, mee, ja, ja, dat was mijn vaders zaak. Dat had de grote zaak in Den Haag, in Delft en zo. Ja, ik heb dat uh, gedaan, ik heb mijn diploma daarvoor gehaald en zo, maar ik... En kon je ja, de zaak overnemen? De was, was daar sprake van, Ruud, dat je op een gegeven moment het bedrijf kon overnemen? Ja, kon ik overnemen, alles en zo, maar ik heb het... Uh, nee, ik zag het niet zitten. Nee. En... en ik ben gewoon uh, lekker op die vrachtwagen blijven zitten, in transport. Ja. En, maar, maar had je vader dus zo niet zoiets van, nou ja, Ruud, dat vind ik wel jammer hoor. Ik zou het wel heel fijn vinden als jij het hè, een beetje in de familie houdt en de zaak en blijft houden. Het lijkt nou, me best wel een uh, moment als dat uh, toch, uh, toch uh, ja, voor je voeten komt op een gegeven moment. Ja, nee, maar als het, als, als het niet in je, ja, in, je, in je lijn ligt, dan, dan, dan moet je dat niet doen, joh. Dat is, uh, ja. nee. Je moet er iets doen waar je uh, Ik denk dat waar je, je ook wordt. werk doet wat, uh, wat, wat leuk is en waar je schrik in hebt. Ja, ja nee, toch? zeker. Dat, dat, klopt. dat klopt. Ruud, ik wil je bedanken voor het bellen. We gaan nog volgend uur uh, lekker doorpraten over dit mooie onderwerp. Ja, doe dat en echt joh, dat is eh, grandioos. Je ja. moet gewoon doen waar je, het leven moet doen waar je zin in hebt. Joh. Dankjewel Ruud voor het bellen, ik wens je nog een goede nacht. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, go away.